Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Weert geschoten op de verdachte van een steekpartij. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij speelde zich af voor de ogen van de agent. Een man werd in het centrum van Weert door twee andere mannen belaagd... van wie er één begon te steken. De agent schoot op hem om daar een einde aan te maken. De andere belager ging ervan door. En het slachtoffer ging achter hem aan. Maar vergeefs, de tweede belager is nog voortvluchtig. Presidentskandidaat Donald Trump gaat weer campagnebijeenkomsten houden in de open lucht, maar dan wel achter kogelvrij glas. De Secret Service, die Trump beveiligt, is met dat voorstel akkoord gegaan, meldt de Washington Post. Vorige maand werd Trump tijdens een bijeenkomst beschoten en raakte hij gewond aan zijn oor. Iemand in het publiek werd gedood. De Secret Service adviseerde hem daarna om alleen nog indoorbijeenkomsten te houden, omdat die beter te beveiligen zijn. Maar met kogelvrij glas kan het nu dus toch weer buiten. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft voor het eerst weer opgetreden... na de vereidelde terreuraanslag in Wenen. Drie concerten van haar werden toen geannuleerd. Swift tracht gisteravond op in Wembley in Londen... met extra veiligheidsmaatregelen. Zo mochten mensen zonder kaartje niet bij het stadion komen. Ajax is door naar de play-off voor de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de derde voorronde... na 34 strafschoppen van Panathinaikos. De eindstand was 13-12... Doelman Remco Pasveer was de held van de avond. Hij stopte niet alleen een aantal penalties, maar schoot zelf ook een keer raak. Door de overwinning is Ajax nu zeker van deelname aan een Europees hoofdtoernooi. De playoff bepaalt of dat de Europa League of de Conference League wordt. Het weer. Vanuit het noordwesten gaat het vannacht regenen. Minima tussen 16 en 19 graden. Daarna een overwegend grijze en vaak regenachtige dag. Met later vanuit het noordwesten ook wat zon. En het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. 9... Mm-hmm.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 Die dromen, ons ontnomen, lang vervlogen in de nacht Is er nog een eigenheid, is er slechts de eenzaamheid Ach ja, we slapen zacht, opnieuw beginnen, je weer beminnen Mijn fantasie staat veel te vaak op hoor, en zijn redenen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 This is it. Now I won't let you check me twice Now I won't let you check me twice Cause I paid my dues for all that I've done And I showed you that I loved you more than once There's nothing left there to decide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 This is ZFM. She's more than a page dream dreams. She's my fantasy. I gotta let her feel it. I feel she's a woman inside. I. She's more than a page dream She's my fantasy. And she belongs to me. the I'm not bad.